Kan met het van alles, dat is bijna een derde meer dan in het jaar daarvoor. De stroom uit windmolens is volgens het CBS genoeg... om 2,5 miljoen huishoudens een jaar lang van stroom te voorzien. Het vermogen van windmolens steeg de afgelopen jaren... vooral door de bouw van hogere molens. Hoe hoger de molen, hoe meer elektriciteit ze opleveren. 80% van de Syriërs die de laatste jaren naar Nederland zijn gevlucht... heeft nu een zelfstandige woonruimte. Ruwweg 8.000 Syriërs wachten volgens het CBS nog in een AZC... op een eigen huis, appartement of studio. In Amsterdam, Rotterdam en Enschede is voor de meeste Syrische asielzoekers... al een eigen woning gevonden, maar dat is niet overal in Nederland het geval. Zo woon de, de helft van de Syriërs in Arnhem nog in de opvang. Nederland telt 64.000 inwoners met een Syrische achtergrond. 49.000 van hen zijn de afgelopen twee jaar... Naar Nederland gekomen. In de burgemeesterswijken Maasluis blijft de komende twee weken noodverordening van kracht. Het vervangt het noodbevel dat de burgemeester zaterdag instelde na een reeks incidenten tussen Marokkaans-Nederlandse jongeren en andere bewoners. De gemeenteraad van Maasluis stemde afgelopen avond in met de noodverordening. Volgens die verordening zijn samenscholingen van meer dan vier mensen verboden en mogen mensen geen voorwerpen bij zich dragen die als wapen zouden kunnen worden gebruikt. Een 14-jarige jongen is opgepakt omdat hij op internet dreigde met een schietpartij op een middelbare school in Zoetermeer. De jongen had op een internetforum het bericht gezet dat er morgen zou worden geschoten op het stedelijk college in Zoetermeer. En had dat bericht ondertekend met de naam van een andere 14-jarige jongen. Die werd opgepakt, maar al snel bleek dat hij er niks mee te maken had. De echte dader heeft bekend dat hij het bericht heeft geplaatst. Meldt om op West, hij moet de nacht in de cel doorbrengen. Het weer het is bewolkt en in het zuidwesten kan een spat regen vallen. Het wordt een graad of 15. Morgen overdag is het bewolkt. Plaatselijk valt er wat regen. Maar later op de dag blijft het droog en wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. Met nu de nacht. Let's go! Let's go!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 And I will be free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 Dat is